Daarmee is alleen nog de stad Douma nog in handen van gebellen. De coalitie in Roermond gaat ook de komende jaren de stad besturen. Dat wil zeggen dat de liberale volkspartij Roermond van Jos van Rij... net als vier jaar geleden buitenspel staat. De partij verloor afgelopen woensdag een zetel... maar is nog steeds de grootste in de stad. De omstreden van Rij was niet beschikbaar als wethouder... zodat zijn partij kon meedoen aan coalitievorming...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 Morgen meer bewolking, soms wat motregen en 9 tot 12 graden. Dit was het... ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A27 Gorkum richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Nieuwegein en Knoopendreins Zweert staat 5 kilometer file met drie kwartier vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 The camera looks through me with its x-ray vision and all systems run the ground. We Zeven minuten over vier alweer. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag, uur drie van dit programma. De dag, het weekend van de sportiviteit in Zandvoort. Vandaag hebben we de 30 van Zandvoort. En uh, ja, goed nieuws voor het goede doel van de 30 van Zandvoort vandaag: een bedrag van uh, ja, 14.833 14 euro uh, binnengehaald. Nu drie, wat gaan we nu drie allemaal doen, uh, Albert-Jan? Nou, we gaan zo meteen eens even uh, naar de volgende plaats contact zoeken met uh, niemand minder dan Dies. Dies hebben we elk jaar eigenlijk in de uitzending. Die loopt elk jaar uh, de 30 van Zandvoort. En vorig jaar was het zelfs een familiereunie. Want hij, familie wonen, hij woont zelf in Groningen en de familie in Maastricht wonen. En dan uh, spreken ze hier af om uh, dan de 30 van Zandvoort te gaan lopen. En uh, dan is het ook een soort familiereuniedag. Uh, hij uh, loopt dit jaar weer mee en uh, we gaan naar de volgende plaats even met hem bellen... en kijken uh, hoe hij het eraf heeft gebracht en wat hij van het parcours vond. Uh, tegen uh, 20 over 4, uh, nee, 5 uh, nou, voor half 5 kan ik beter zeggen. Dan gaan we, want we zijn nu aan het rusten daar op Duintjesveld. Tussenstand SV Zandvoort VVA Spartaan is... Uh, 7, nee, ja, 7, 1 ja, 7-1. En dan heb je nog maar 45 minuten gevoetbald, dus... Uh, de tweede helft begint rond de klok van kwart over uh, vier. En dan gaan we straks weer schakelen met Joop van Nes, live vanaf Duintjesveld. Uh, als we tijd hebben, dan kijken we natuurlijk even vooruit naar de Formule 1 van morgenochtend. De Grand Prix van Australië op Albert Park. Vanmorgen vroeg in alle vroegte werd de kwalificatie verreden. De stand van zaken en uh, nog meer nieuws uit de wereld van de Formule 1. Wellicht ook nog in dit derde uur.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 En dat was hem, de single homesick. De single van uh, Dua Lipa. Ja, ik hoe moest het met he, Dias? Ja, dies, ik had Disney nu daar een lijn. Uh, die heeft nog twee, oh, twee kilometer te gaan. Uh, maar hij is nog niet gefinished. Mm. Dus die gaan we om uh, tien over half vijf even nee, weer bellen. Myself. Hij zegt, uh, nou sorry, we zijn even bij Loetje blijven uh, Oh, uh, blijven plakken. Ja, nou, ja, is, ja, ja, ja. Dat, dat is een terecht excuus, toch? Heel goed, heel dus, goed. Straks ja, ja, zo dadelijk gaan we bellen. En uiteraard ook Joop voor deel 2 van de voetbalwedstrijd. 6, van Portugal, The Man, en viel iets stil. Race Radio, Pit Report, Report. Ja precies, kwart over vier heb jij ook zo genoten vanmorgen zo uh, even na zeven uur van de kwalificatie van de Formule 1, Albert Ja, ze rijden weer, hè? Ja, mooi, hè? Maar ik vind die hallo of hello. Hallo, hello, hello. <laughs> ik vind dat niks, maar niks. Nee, het goed, ziet er een beetje vreemd uit. Alles voor de veiligheid, zal ik dat maar zeggen. Goed, Lewis Hamilton heeft de eerste polepositie van 2018 veroverd. Op een droog Elbert Park zette de Mercedes-coureur in Q3... een indrukwekkende 1-22-1-6-4 op de klokken. Hamilton hield Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel achter zich... tijdens de beslissende run in Q3. Max Verstappen sloot de eerste kwalificatie van dit seizoen af als de vierde. Net als in de trainingen waren de verschillen op zaterdag miniem. Na de eerste run zat de top 3 zelfs binnen een tiende. In de tweede run verbeterde Hamilton zich op indrukwekkende wijze... de Ferraris en de Red Bull sloten in slagvolgorde aan. Raikkonen troefde daarbij verrassend teammaat Vettel af. Verstappen wist Ricciardo, die door een gridstraf ook nog drie plaatsen terug gaat, voor te blijven. De Red Bulls kunnen naast de kleinere verschillen op de, ook hoop putten uit Q2. Beide Red Bull-piloten reden daarin op Supersoft... en starten zondag derhalve op de iets hardere compound. Ribotas kon zich niet mengen in de strijd om de pole position. Hij nam in zijn eerste... Ronde, te veel van de Curbstones met een, en met de linker voorwiel van het gas mee... en parkeerde zijn Mercedes in de muur. De Finn was zelf in orde, maar zijn bolide niet. Hij veroorzaakte ook meteen een code rood. Achter de drie topteams maakte Haas de beste indruk. Kevin Magnussen sloot keurig aan op een zesde positie... en zal vanwege de gridstraf van Ricciardo zelfs als vijfde mogen starten. Zijn teamgenoot Romain Grosjean klokte de zevende tijd vlak voor de Renault-duo. Nico Hulkenberg verschafte in dat onderlinge gevecht teammaat Carlos Sainz. Het was overal al een felle strijd om überhaupt in Q3 te komen. Het middenveld zit zeer dicht op elkaar met McLaren als voornaamste verliezer. Zowel Fernando Alonso als Toffel van Doorne wisten met de nieuwe Renault-krachtbron niet door te stoten tot de laatste 10. Sergio Perez en Esteban Ocon zijn met hun 13e en 15e plek even leens verliezers van de dag. De mannen van Force India komen moeizaam uit de winter... en ontsnapten in Q1 al, al ter nauwe nood aan uitschakeling. De twijfelachtige eer van de eerste afvallers in 2018... ging naar beide Saubers, de Toro Rosso's... en de debuterende Sergei Sirinkov. Met name de Rus en Pierre Gasly vielen tegen. Ze gaven een halve seconde of meer toe... ten opzichte van hun teamgenoot. Daniel Ricciardo Baal trouwens flink van die gridstraf die hij vrijdag heeft gekregen... voor te hard rijden tijdens de rode vlag. De Australië ging na de kwalificatie drie plaatsen achteruit in de startopstelling. Tijdens de tweede oefensessie voor de seizoensovertuur in Melbourne... kwam er een kabel omhoog op het rechte stuk waarop de training werd stilgelegd. Ricciardo Jarro ging van zijn gas, maar kwam in de twee mi midden-minisectoren... niet te min onder de minimumtijd die de coureurs op hun stuur krijgen getoond. Het, was het nieuws van gisteren was een bittere pil voor me... Ik ben over de zijk en dat uh, druk ik dan maar zacht uit, Terwijl Ricciardo voor de derde training aan Network Tuny. Ik heb een fout gemaakt, daar is geen discussie over mogelijk, maar is deze straf wel een grid penalty waard? Het was tijdens de training en er waren verder geen auto's op de baan en er lag niemand ondersteboven. Er lag een kabel op de baan waar ik niet langs ben gekomen. Ik vind dat gezond verstand hier had natuurlijk uh, gezond moeten, het verstand moeten prevaleren boven een drie penalties uh, st, uh, terugzetten op de grid... Kijk, een waarschuwing in geldstraf was nog tot daar aan toe geweest. Maar dit is kloten. Laten we nog even naar die, die uitslag kijken van die, uh, van die uh, Formule 1 van de kwalificatie van vanmorgen. Zie je inderdaad dat de auto's zijn verbeterd over het algemeen. Met name in het middenveld uh, zijn ze toch dichter op elkaar uh, terechtgekomen. En ook in de bovenste drie. Nou, inderdaad, Red Bull is sneller geworden... maar nog niet zo snel als Lewis Hamilton. Wellicht had Max Verstappen in de kwalificatie... niet in zijn snelste ronde een kleine schuiver had gemaakt... die nog op de derde plaats was terechtgekomen. Want als je naar de tijden gaat kijken... dat uh, bijvoorbeeld in Q3... dus Lewis Hamilton de snelste tijd 1.21.164... En Kimmy Rykoenen, 1,21,828. En ook zelfs verstappen in de 1,21,879. Het scheelt allemaal weinig of niets. Nee, belooft heel veel goeds voor de race van uh, Max vanmorgen. Ja, klopt. En dat is heel durf al dat hij op die speciale banden is gestart. Want uh, hij staat als enige op die speciale banden. En de rest uh, op uh, wat zachtere compounds. Dus uh, het zou best wel zo kunnen zijn dat. Uh, dat uh, Max in het begin wegsprint, maar wie weet, we zullen het morgen allemaal zien. Oké, okay, nou we gaan uh, naar Duitsjesveld, Duitsersveld, want Joop, de tweede helft ja. met een doelpunt. Inderdaad, 52 minuten, uh, niet anders dan butwater. Hij snijdt in naar, uh, uh, van rechts naar links, haalt uit met zijn linkerbeen, dat is zijn been. En uh, de stand is uh, 8-1 in het voordeel van helpt Oké, okay, en 8-1 inderdaad aan het begin van de tweede helft. Zometeen komen we weer bij je terug, dankjewel Joop voor dit moment. Joop van toe, want jij hebt weer een doelpunt, Joop. Ja, ik heb er twee zelf. Jeetje. Dat is ongelooflijk. Ik zien dat dit... Ik heb twee doelpunten in minuten. Ongelooflijk. Wat is er allemaal gebeurd, Joop? De eerste was uh, weer, weer Nijtenberg, uiteraard heel. Hij krijgt de, de ruimte op de rechts. Hij, hij is veel sneller door zijn tegenstander. ziet voordat de bal liggen aanstaan. Ligt hem, kwam het klaar op de hoofd en... De lessen spoort tot de 9-1. En net Bud Water, wie anders ook, komt ook weer oprecht. Ziet daar weer aan staan. En ook die schoot weerraad 10-1 voor Zandvoort. Ja, we hadden het over de 10 en hij is gewoon uh, zojuist gerealiseerd. Nou, zo meteen horen we meer van Fresh. Het vervolg van het Doelpunterfestijn op Duimpjesveld. Deze van video's en I want dance with somebody. Even een vraagje aan jou, uh, Jovenis. Als je nou zo'n uh, tussenstand hoort hè, van deze wedstrijd van vandaag, wordt het dan niet heel snel tijd dat de SV Salford gaat promoveren? Nou ja, het schiet, het schiet er aardig op, natuurlijk, op het ogenblik. 11 punten voor, ik bedoel dat. Uh, maar ja, ja, waar hebben we het over? Ja, het, menu, het staat nu 11-1, maar Salford is ook 11 punten voor nummer 2. Ja, ja niet dat normaal. Was, uh, uh, men is nu al bezig met volgend jaar. Er is al een, een derde keeper is er, uh, aangenomen of die heeft zich aangemeld die bij Zandvoort. Een jongen die vroeger in Zandvoort gespeeld heeft en heel veel talent heeft. Hij heeft onder andere in de eerste HFC gespeeld de zondag. Dat is toch de tweede divisie. Je laat het met je wilt. Je komt naar Zandvoort toe en ik weet dat... de meerderheid van de spelers heeft tot nu toe gegeven, ...volgend jaar bij Zandvoort te gaan. Dat is ook erg belangrijk natuurlijk. Dat het team bij hen blijft. Een paar cruciale spelers weet ik nog niet. Maar dat zal wel komen ongetwijfeld. Want Ted Sonier, moet ik zeggen... Die is daar druk mee bezig. Ondertussen is het dus 11-1 geworden. En weer een doelpunt van een hele mooie klasse. de van Jesse de Haan. Hij krijgt op de punt van de 16 die bal. Hij gaat zijn man voorbij. Ziet de keeper te ver voor zijn doel staan. en geeft een prachtige boogbal in de verre hoek. 11-1 en Zandvoort gaat weer eruit. Hij is er nu uit via weer de Haan. Op de, op de, even te kijken de linkerkant. Gevlacht buitenspel. Niet te geloof. dit kan niet. Het is wel keihard, kan niet. Maar nou goed, het is wel voor gebloten. Maar die vloggenis die, die, die is niet echt eerlijk. Ik zo, dat Zeg ik het netjes. Goed, in ieder geval mag VVA die vrije bal nemen. En die zijn ze niet kwijt. Want daar maakt even kijken Jussen Een overtreding op een speler van VVA. Een beetje op de middenlijn. Dus er is nog geen gevaar voor het Zandvoortse doel. Zo kan spreken van gevaar. Ja, die ene oplettendheid in de eerste helft. Dat kun je ze kwalijk nemen. Absoluut. Maar goed, het is ze uh, krijgt ze geen bal erin en Sanford is nu alweer een balbezit. Ja, Ja, hij raakt hem kwijt daar aan de zijkant, uh, Wordt helemaal teruggespeeld en daar uh, ja, gaat jagen. Ja, hij gaat snel. snel. Hoe, hoe snel. De Fries kan hem dan overnemen. De Fries, weer een verre bal. En dat is niet zuiver genoeg. Het gaat over de zijlijn en, en VVA mag uh, eigen helft die bal gaan ingooien. De spelers even kijken, want ik heb er nou bijgehouden In de 17e minuut van die tweede helft. En daar uh, is als weer een bal. Dus in Katja gaat de man voorbij. Hij heeft de bal nog steeds aan zijn voet. Oh, Al wat de bewegingen ongelooflijk. Vlecht een breed op. Toen de Magiels, uh, de, Magielse. de Magielse winnaar de Vries, De Vries die van bal naar zijn berg. En die kan hier net niet bij komen. Het is ietsje scherp. De keeper van VVA kan die bal in het spel gaan brengen. We spelen in de uh, 20e minuut, dus de 65e minuut. Zand is 11-1 in het voordeel van Zandvoort. Good up your body, you up your sim Some of that, too. Mm. Mm. Baby, know your booty pop when they beat drop. For me, my baby, where your treat is a rap. Mm. Love the energy, where you bring it up. Back. Step in, girl, you in your ever-loved heart. Mm. Every queen, girl, you know, so you never, never yet slap. I know I see, but my mm. want for mm. your me. Mm. I the see, precise and exact. Good lord, girl, going so hard. Woo. Girl, you like something best when I spreading it into a park. Ah. Ja, het is weer die vertrouwde Jean-Paul-sound in deze plaats. Jean-Paul, tezamen met David Ketta hoorde je. En ook Becky eh, deed trouwens mee aan deze single. Dat was de Mad Love, de nieuwe single, inderdaad van dit eh, triootje. Je hoort hem hier eh, bij eh, CFM. Het is eh, vier, half vijf, maar we hebben wel het dier van de week. Ja, en het, hij, hij, hij luistert naar de naam Benno. En Benno stelt zich even zelf aan u voor. Ik ben hier in het asiel gekomen omdat mijn baas helaas niet meer voor mij kon zorgen. Wie ben ik? Zal u dan denken. Nou, ik ben Benno. Ik ben een kruising Labrador Steffert van bijna vijf jaar oud. Ik ben een vrij makkelijke hond. Ik ben sociaal met honden, zowel groot als klein. Ik ben vriendelijk en enthousiast naar mensen en kinderen. Wel moet ik aan sommige mensen even wennen voordat er echt een band is met mijn baas. Ik kijk namelijk graag in het begin de kat uit de boom. En daarover gesproken met katten kan ik het niet vinden. Ik kan even alleen zijn als ik, als ik dat gewend ben. Dan ben ik dan netjes en ik ben zindelijk. Als ik te lang alleen was in mijn eigen huis... dan ging ik in huis zoeken naar eten... dus zorg dat dit veilig opgeruimd is. Bij mijn vorige baas vond ik het heerlijk... om lekker samen te wandelen of te rennen. Spelen met een bal is echt geweldig... en deze adopteer ik ook netjes. Zoekt u uh, jij een vriendelijke grote lobbers... dan is Benno op zoek naar jou. En waar verblijft Benno... Benno verblijft momenteel in het dierenhuis Kennemerland, Keeselstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888, 571, -3888, 571 -3888. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskernnerland.nl. Want ook Benno verdient een thuis. En dat ben ik helemaal met je eens. Dus ga voor Benno of de andere leuke dieren naar het Kennemer met aan de Keeselstraat nummer 5 hier in Zandvoort nieuw noord oh, okay. Nou, we gaan uh, zo dadelijk het gedicht van de dag nog doen. Maar eerst gaan we na dit plaatje van Tom Jones contact opnemen met Bispa. Als je hier vindt dat wij het lekker bij met deze oude, grauwe, oude, oude singer van Tom Jans. Dat was de seksbomp. Ja, Van de seksbomp gaan we over naar het centrum van uh, Soapforged. Ja. Naar, uh, naar Dies. Goedemiddag Dies, welkom in de uitzending. Ja, oude Jans. Het zit weer op. Ja. Het feest kan beginnen. He? Want wij zijn binnen. binnen. Ja. <laughs> Geweldig, wat een, wat een prestatie weer Dies. Het was uh, een, een hele leuke tocht. We zagen er een beetje tegenop, want de weersverstellingen waren natuurlijk vorige week niet zo geweldig. Maar vandaag was het fantastisch. Bijna geen wind op het strand. Heerlijk, het een klein beetje in de rug, maar verder niet. Uh, weer van oud georganiseerd door de champion. We hebben genoten. En we lopen nu met een bloemetje in de hand. We lopen weer terug naar het café. Want er moet wel een beloning komen natuurlijk, hè? Ja, zeker. Uh, even voor de luisteraars. Uh, uh, uh, uh, jij komt uit het Verhoogde Noorden, hè? Ja, ja, ja, Mariette en ik. Mariette is mijn vrouw en uh, ik kom uit Groningen, uit de stad. En het grappige is, mijn neef Loek loopt voor de vierde of de vijfde keer ook met ons mee. Die woont in Nijmegen en die logeert bij vrienden uit Alkmaar, Martin en Anneke. Dus we komen vanuit alles in spreken. Ja, maar dat was vorig jaar ook eigenlijk het geval. Ik heb in de vooraankondiging van dit interview al tegen de luisteraars gezegd dat het in jouw familie zo'n soort centraal punt wordt om een familiereunie te houden hier in Zandvoort. Ja, zo, zien we, zo zien we elkaar nog een keer. <laughs> ja, toch dat is mooi dat iedereen dat van wandelen mooi. houdt dan, hè? Ja, ja, ja, dat is uh, inderdaad hartstikke mooi. Maar we lopen natuurlijk wel vaker tochten, maar ik vind dit wel een van de, van de, de mooiste tochten. Maar dan komt de... natuurlijk ook Zandvoort, dat is een ontzettend leuk en gezellig dorp. Maar die kennen me duinen en bergen daar bij, bij, uh, waar we doorheen lopen. Het ja. is ook een schitterend gebied. Er zit nog wat hoogteverschil in. Zijn, ja, ik weet niet hoe dat heet, landgoed Kruidberg of zo denk ik geweest. In één keer goed. Ja, oh, toch goed. Ja, duinen en Kruidberg om volledig te zijn. Ja, dus dat was geweldig en, en uh, we er altijd voorzichtig af, 6,5 kilometer voor de vingers bij uh, Loetje in Overveen. Ja, is toch handig dat die Loetje op de, op de, op de, in de looprichting zit, hè? Ja, één ja, probleempje was er bij Loetje vandaag, ze hadden geen ballen en dat, oh. uh, nou noem ik het ook even in de uitzending, dat het wel bekend wordt. Ja, nee, hier, hier zullen ze zeker acten van nemen en het volgend jaar bij jou weer goed gaan maken. Ja, dat denk ik ook. Maar goed, je zei je het ja. al geaccrediteerd door duinen over het strand, door het centrum. En, uh, is er een drukte van belang nu in het centrum? Uh, er zijn natuurlijk al heel veel mensen binnengekomen. Ja. Want wij vertrekken altijd laat. Je mag hem achterlopen starten. En wij vertrekken meestal zo tegen tien uur. Ja. Dus de hele grote groepen zijn er al binnen. Maar we komen nog steeds heel veel mensen tegen. En ik moet zeggen onderweg, in de, vanmorgen bij het standpaviljoen. dat was al heel erg druk voor de koffie. Ik speelde een heel leuk beentje, dat was ook heel fijn. En, en het loetje was afgeladen en <laughs> er nog bij het, het, het, het Kruidberg, dat zat ook helemaal vol. Dus ik denk dat het niet alleen voor de mensen heel leuk is, maar ook voor de mensen die hier wonen. En voor de horeca dat het een, een mooie dag is. Ja, ja, maar... wij, wij, wij zijn natuurlijk de dus die uit Groningen komen, dus wij zitten ook nog in een hotel. Dus het levert ook voor de hotel uh, nog wat op. Nee, hartstikke goed, want je moet natuurlijk, uh, na, na gedane arbeid is het goed rusten. En uh, dat mag je nu ook gaan doen, maar dan moet je niet gelijk terug gaan. Dan moet je er gezellig even uh, de avond meepakken. Wij, wij blijven hier, we gaan straks lekker een hapje eten. En, uh, met het hele gezelschap. En uh, nu even een biertje. Ja. En dan wou ik zeggen vroeg naar bed, maar dat zal wel niet lukken. <laughs> dat kan je wel dat zeggen, je maar dat, dat, dat lukt je toch niet. Dat lukt je toch <laughs> <zelfs nog> nooit. <laughs> nou, doe de, de groetjes, doe de groetjes aan de rest van de familie. Ja? Neem lekker een speciaal biertje. Geniet ervan en uh, wellicht dat we elkaar straks nog even zien. Ja, en, en uh, groet aan alle luisteraars. Ik vind het uh, leuk dat ik wel wat mag zeggen. Ik vind het natuurlijk helemaal jammer dat ik nooit een weerwoord krijg van de luisteraars zelf. Ik nee, maar dat we niet wat interactiever gaan doen. <laughs> Goed, uh, we, gaan, we gaan erover nadenken. Hé, hey, okay, nogmaals, hartstikke, hartstikke bedankt dat je even in de uitzending wil komen. Groetje dan aan dan de wel. Groetjes aan de rest van de familie. En uh, ga lekker aan het biertje. Oké, okay, bedankt. Hey, Tom, gefeliciteerd, Dies. En tot straks. Dank je. Hoi. Nossa, hein, Que que é isso? NOSSA! que Wauw! Wauw!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 Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego, viu? Uh. Se eu te pego, viu? Quero vivar Um sábado A galera começou a dançar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 Uh! Quero ver a galera combinar. Nossa. Nossa Ih! Uh -huh. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, seu se te pego. Ai, ai. Seu se te pego, viu, delícia. Wat een feestje weer We horen het juist De finish van de 30 van Zandvoort Hier in Zandvoort En de zon gaat ervan schijnen En hier is het gedicht van de dag Eveneens in het teken van De 30 van Zandvoort Wind Wind in de haren Een kou uit het noorden Meeuwen Meeuwen vliegen af en aan, en in de verte vele duizenden wandelaars in horden. De palen slingeren voort, tussen de duinen. Met hier en daar een sloot, het strand en zee met witte kruinen, wandelen, wandelen in de duinen.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 Genieten van alles, alles om je heen. De dertig van de zand voort door de duinen of door diepe dalen. Lopen, lopen en vooral niet verdwalen. Wandelen houd je op de been, want wandelen, dat is goed voor iedereen. Het gedicht van de week bij CFM. Je de 30 van de Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan voor dit gedicht. Ja, ja, mooi hè? Ja, heel mooi. heel mooi. Ik denk dat er ook weer gescoord is trouwens. Want ik hoorde de telefoon ook weer gaan. Ik zal hem uh, Maar, maar naar... zodanig gaan we inderdaad weer bellen met Jamp Maar eerst Opzij met z'n allen. Opzij, opzij, opzij. Maar plaats, maar plaats, maar plaats. We hebben ongelofelijke haat. Opzij, opzij, opzij, want ik ben haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten we springen, vliegen, duiken, vallen opstaan staan en weer doorgaan. We kunnen hier niet lang, we kunnen hier niet lang. En we, we gaan, gaan naar Rio Pres, want Joop, er is weer gescoord... Eindelijk, hee, hee, eindelijk. Na twaalf minuten is ze weer een bij Zandvoort. En natuurlijk was het bij nou zo'n Het, weer, het is gewoon een beetje van kijken en dat die bal gewoon plaatsen, weet je wel? Zo is voetbal. Nou ja, dat was de 12e. En nog een halve minuut later kopieerde de water hetzelfde, alleen met de andere voet. Ook kijken, plaatsen en die bal gaat gewoon in Een prachtige boel. Ik ga van het lijf in de 13-1 en is weer in de avond. Ja, ik kan wel door blijven gaan, maar we gaan nog even terug en misschien tegen het einde nog even terug gaan. Oké, dankjewel Joop. 13-1 We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten springen, vliegtuigen vallen op staan en weer doorgaan. Een keer misschien, dan blijven we wel slapen en kunnen dan misschien als het Wat Over koetjes, voetbal en dan lotto praten. Nou dacht ik, zie je, zij gaat ga niet goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen en staan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Vapier jeo is een eenmanszaak, race van afspraak naar afspraak, Het is een hele dag raak.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 We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer. We hebben Ja, de finish van de 30 van Stadvoort. Een feestje hier in het centrum. Vandaar dat we een resultaat van, van, van, van, van, van, van Guus Meeuwers. En opzij, opzij, opzij, opzij. Maar niet alleen in het centrum is het feest. nee, Ook bij Duintjesveld uh, gaat het feest zo dadelijk losbarsten. Want er staat momenteel 13-1. 13-1. Is dat Nee, We gaan zo schakelen 10. met Joop. Ja, dat lijkt me een goed plan. We gaan ze dadelijk uh, schakelen met uh, Jovenis. Maar eerst gaan we nog even een andere uh, plaat draaien. En die is van de Peter Schak Band En going dancing down the streets. Is er inmiddels alweer gescoord of niet? Nee, het scheelt weinig. Het scheelt heel weinig, oké. Okay. Er staat nog maar 13-1. Ja, en we hebben nog te spelen. Volgens mij nou heel 5 minuten. Er gaat een oh! oh, oh. Ja ik kon niet zien wie het was. Maar in ieder geval is het 14-1. 14-1. Dat is de recordstand die ik heb meegemaakt hier. de Dat is ook 14-1 bij mij weten. Dus ja, we hebben nog even tijd om die, uh, die 15-1 te maken. Ik, ik weet niet of de, de radio nog tijd heeft, zoveel lang, maar ik durf bang voor niet. Want ik neem aan dat er nog boodschappen gedaan moeten worden, Rob. Ja, ja, ja, maar we hebben nog uh, een minuutje of twee, uh, drie, uh, Joop. Ja, de wedstrijd is dan nog niet afgelopen. Maar in ieder geval, uh, 14-1, ja. Ik kon niet zien wie je maakte, dat was in ieder geval met het hoofd. Uh, Koen met hoort, wat er wordt het net gezegd. En uh, dat uh, de, eindelijk kan Koen ook, het is eigenlijk, eigenlijk maar um, Ruiterberg en uh, Water geweest. Die hebben nog gescoord. Ja, er zijn ook die twee die echt kop kopschouwers boven en daar. En alhoewel, Vries is ook super bezig. Yes daan, geweldig. Echt, het, de verdediging kan ik niet beoordelen. We hebben misschien drie ballen gehad of zo. Uh, de voorin, het klinkt klink helemaal in Zandvoort, bij Zandvoort. Daar komt hij echt weer Hij legt hem breed voor het nou, verhaal van de oort. Oor. Je ziet daar met wagen in, in. krijgt de bal aangespeeld, maar de uh, speelt nog een beetje. En het die bal. De dus snelle bal naar voren toe voor uh, de nummer 9 van PVA. Uh, die is gevaarlijk. Hij dus rechts de bal breed. En dat gaat buitenspel. Ook nog de eerste keer dat het buitenspel is voor PVA achter de helft van Zandvoort. En uh, ja, ook dat gebeurt dus blijkbaar. In ieder geval, uh, de keeper is uh, gewisseld van Zandvoort. De jongen van Oostop staat nu in en uh, Daan Kerkman is naar de kant gegaan. Ik weet niet of hij... Ik... Misschien is het wel koud, weet je wel? Uh, hij heeft een veilige stoel gehad. En ondertussen is er Zandvoort weer. Dus, uh, Kante Vries wat fijn uit de middelval. Ik kan allerlei bewegingen maken. Daar zit de aan aan. De aan terug. Nee, het is echt een breedte. Koen je kan er niet bij komen. Iets als scherp als die bal. Er gewerkt bij de keeper. Kapal bal voor Noord. Spakt hem op. Er speelt daar. Even kijken berg aan. De bal gaat over de zeilen. Toch mag van altijd gooien. Aard, uh, Max Aardewerk. Aardewerk. Met aan de bal. Aan de voet. Naartje berg. Plaseert daar twee mannen. Die bal blijft gewoon met zijn voeten plakken. Ik weet niet hoe hij het doet, maar hij blijft gewoon bij hem. Hij heeft nog steeds berg Echt de breedte op, even kijken wie het is, Justin Luijter. Luister, je gaat naar die centimedeelheid gaan uithalen. En het scheelt heel weinig. want Luijter had ook hier een doelpuntje meegenomen. Het is helaas een halve meter naast de baal van het uh, doel van de VVA. En uh, de keeper mag hem gaan nemen. Ik merk het zelf wel, meneer, tijd is opgericht op. Ik ga in ieder geval nog even door. Sandvoort weer aan de bal. Nee, toch Sandvoort. Dan nou, moet ik even kijken wie dat is. De FN bij mij mijn oh, Mag maakt niet uit. En daar wordt trouwens gefloten voor het einde van deze wedstrijd. Dus het eindigt toch in 14-1 op. We konden nog aan het eind van meenemen. Ja, nou, dat is mooi. Ja, een prachtige prestatie natuurlijk. Bezorgen. Ik weet niet wat de andere vroeg hebben gedaan. Maar Stamford gaat kampioen worden. Dat durf ik gewoon het einde op te zetten. Ja, mooie trainingswedstrijdje vandaag. 14-1. Ja. Ja, ja. <laughs> Geweldig. Hey. wel. Ik, ik sprak met uh, Saunier in de, in de rust. Ik zei: gaan we dat een keertje doen? Alsof ik heb gewoon de vrije hand gegeven. En ze hebben de 14 gehaald ook. Goede, goede zaak. Goede zaak, punt voor Zandvoort. Zandvoort gaat uh, fluitend naar het kampioenschap in de derde klasse B. Oké, okay, dankjewel Joop. De wedstrijd van vandaag. eindstand 14-1. Ja, hij is, er, uh, hij is er helemaal klaar voor. Frits ja hele goede middag ja goedemiddag, ja. goedemiddag. goedemiddag, ja, zijn goedemiddag. We weer. ja je bent er weer ja, hoe is wel. het met het verkeer op dit moment ja het verkeer ja ik ben weinig tegengekomen alleen maar wandelaars alleen maar wandelaars ja, ja ik, ik kwam door de, ja gewoon door het duimpad eigenlijk ja ja, ja ja ja ja ja ja ja ja dus ja ik, ik reed ergens waar ik niet hoorde eigenlijk Laat ik zo zeggen <laughs> Hey, uh, uh, ja, vandaag hebben we Thomas Live en uh, ja, dat is een nieuwe single, Als ik jou aankijk. En, uh, ben nou eventjes, uh... Ik zou zeggen achter je kijken. <laughs> <laughs> Als ik jou aankijk. Ja, ja, ja, ja. En uh, nou ja, Rick Nijman bellen we nog eventjes in uh, Verstappen, de, niet uh, de Verstappen. Nee, toch nee, niet. Je <laughs> moet, moet niet te populair worden hoor. Ja, en daarom. En uh, hij wordt over zijn single uh, vrij. Dus uh, ja, en een heleboel uh, leuke muziek natuurlijk. Hey, heel veel plezier. Ja, dat gaat wel lukken zodat entertainment voor jullie Wij zijn er volgende week weer, Albert-Jan. Jazeker, van 2 tot 5 Zandvoort op zaterdag. Die show is het. Bedankt voor het luisteren. Hele fijne zaterdagavond en tot volgende week. Dag! Doei! Doei, Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best